Het weer, in het midden en zuiden eerst nog mistig, later breekt overal de zon door. En dan vanmiddag, vooral aan de westkust, veel zon, het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 tussen Bad Oeverdorp en Alkmaar en op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tot zover de verkeer. In ver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 Uh, we gaan het hebben over. Te, er zijn twee toernooien, zijn drie toernooien moet ik ergens zeggen. Waarvan één toernooi in twee, uh, twee is gesplitst. Een zogenaamd koppeltoernooi, koppeltoernooi in Café Oomsteen. Een ballen toernooi. Ja. Heeft toch maar drie. ja, maar dit is een ander. Het uh, is een heel leuk spel namelijk. Er zit een blauwe bal bij.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 me zit ik helemaal alleen hier volgens mij. Nee, ja, je hebt door je vrienden, hè? Ja, ja, ja, ja. Dank <lacht> je wel. de uh, Holiday in Spain van de Counting Cross speciaal heeft geraakt voor uh, mijn collega tegenover mij, meneer Vos, die het zo nodig vindt om naar Spanje te gaan. Oh, oh, oh. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We gaan naar het slot van de eerste helft. Voetbalwedstrijd SV Zandvoort Overbos met een vandaag voor SV Zandvoort. Ja, toch Joop? Ja, het, het, het, het succes kan alleen maar groter worden. Want Overbos, uh, die uh, moest... Uh... Een van de spelers van moest aan de nachtrim trekken en die haalde de vissen onderuit. Een doorgebroken, doorgebroken speler. Dus je krijgt direct rood, gevolgd door nog een keertje direct rood voor de trainer van Overbosch. Ja jongens, we zijn we dan de bezig denk ik, de tweede klasse? Ja, je staat 3-0 achter, dan ga je toch niet van die rare dingen doen. Maar nou, dat is wel onderzoek zo gebeurd. Ook zonder van ervan kan profiteren, ik doe ik hem tweede. Uh, op dit moment is, is het spel, zich bevindt zich uh, zo'n 116 meter gebied van Overbosch. Uh, ons eigen club en uh, dat, uh, dat uh, ja, of dat hebben maar dat weet ik niet, een in invoerp in ieder geval voor Zeggen weggekoopt door Bas Lennens. Cas uh, de Vries probeert de bal weg te krijgen, dat niet helemaal, gaat in de voeten van de steuner van uh, Overbosch en dan gaat nu via, ja, helemaal mooie bal, via, uh, moet ik zeggen, Mol, via Maurice Mol naar Cas uh, uh, de Vries en weer terug de Mol en dit was een buitenspeelgeval, geflacht en gefloten. Uh, dus die, uh, die is heel uh, gedecideerd, helemaal geen probleem mee. Ook die rode kaart van die speler is helemaal terecht. doorgebroken speler, die moet gewoon een rode kaart krijgen. Tenminste, als ze neer een ik zo zeggen. En het uh, is nu voor. standvoort, de Visser. En de linkerkant van hetzelfde, uh, richting uh, Nuitje Berg. Je kan er niet aankomen. Uh, Berg uh, probeert hem, die bal wel te achterhalen. Wordt teruggespeeld op de kikking van Overbos door de verdediger. En die gaat naar de andere kant toe. Daar is uh, wat, wat meer ruimte op dit moment. En dus kan hij ook een beetje optreden. Een, een mooie bal over de verdediger van Santos en dan moet Santos oppassen om niet uh, over 1-3 te komen. Dat hebben we ook gedaan. Bosleimers die kan die bal wegkrijgen, De kan de steunen zijn. De bal probeert nog, nog een keertje wegkrijgen. Max Aardwerk, maar naar uh, even kijken, uh, uh, niet te zien. Maar ondertussen is het weer uh, overbos dat in balbezit is. Dus nu weer Aardwerk naar een boelievisser aan de linkerkant van het veld uit. tussen is links weinig en het uh, Santos kan oplukken. Mooi voorzet, mooi voorzet! Oh! En dat was uh, buitenspelgevallen, ook weer gevlacht en gevlozen. Maar bijna was dat goed. Bijna een koppel van, uh, moet ik even kijken, ik denk dat dat, eh. Uh, ja, hij ligt nu op de grond. Het uh, was uh, Berg, Berg was het inderdaad, die, uh, die, die, die koppel miste. En, eh, uh, um, overigens mag hij die vrije schop nemen. Vrije schop genomen, en uh, op de helft van het wordt die uh, echt heel hard staat te werken. En dan niet op zijn kant van het veld eigenlijk. Want wij staan normaal gesproken op de rechterkant. Nu staat hij op links. Omdat uh, Pieter Geer, de trainer. Uh, wat de met links benen mist, En nu via. via uh, Patrick uh, Kopen gaan we naar de rechterkant. Um, uh, Chris Dorgen. Uh, een we'll... mooie oh, oh. Komt hij? Ja! Ja! vier 0 Schitterend! Weer een het. In de uitzending, prachtig moosheid van Kuszorgen. En het is volgens mij is het Cas uh, uh, uh, uh, de Vries. Die krijgt hem in één keer op zijn voet. En die verslaat zijn hij het uh, doelman van, van, uh, uh, van Alverbos. Sandvoort staat vlak voor, uh, voor de rust met vier voor. Die hebben we twee weken geleden ook gehad. Met, toen was het bij sport. Toen werd er twee helfen wat minder gevoet door maar het heeft wel uh, toen uh, 6-0 uh, Wordt die weer vlak voor, voor Rusland. Dus we spelen in de 45ste minuut met z'n vier voor staat. Opnieuw een doelpunt voor Samper dus. dat gaat de goede kant op. En laten zometeen de, de rest even volgen. Hallo wel alle wel, allo wel, allo wel Ja, ja, ja, ja. Somver is weer een aanval. En het is daar. Maar Rusma, wat ik al voorzetten. Nee, nee, nee, nee. Ik kom net verkeerd uit. En. Uh, ons kan uitverdedigen, maar het zit hier een Saldusvoetje tussen. Een Saldusvoetje en die speelt nu, even kijken, naar wil ik vissen aan. de linkerkant, goede voorzet, goede voorzet, helaas, uh, ja, ja, ja, overgekomst door uh, Rijsselberg, ...zand voor Leidweg, geen heel vaak Je voorstellen, Albert Jan. De trams waren live in Zandvoort opgetreden. Ja, dat was. Uh... Nog meer met dit uh, nummer natuurlijk: de Disco Inferno. Uh, ik had het net met Louis erover. Maar niet alleen de trams waren toen in, in Zandvoort, maar Doria Gamer, People's Choice. People's Choice. People's Choice. Uh, Tavares. Ja. ja, echt uh, goede muziek was het altijd. Het Bruisende Zandvoort vroeger. Het bruisende Zandvoort. Moeten we weer terugkrijgen, toch? Het zal ja. mooi zijn, hè? Dan mogen ze wel wat gaan doen, ja. <laughs> in ieder geval zijn we met dat veel uh, op de goede weg. Ja, dat, dat bruist ja,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 Dus ja, Jeroen een anderhalf uur les gehad. En toen ging hij... Uh, toen zegt Ton, nou dan blijf je lekker het avondje volmaken. Dat heb je heel goed gedaan trouwens, Ton. Die ging kunststoten, die man. Echt geweldig. Hij... Uh, I I je ja, ja, je kan Echt waar, fantastisch mooi was dat. Ja. En toen... Uh,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 dan zou die aan de club schenken, dus uh, hij bleef in ieder geval in Hoenster die keu. Ja. Maar die heb ik gewonnen, dus uh, dat was uh, heel leuk. Heb je er al mee gespeeld? Ik heb hem mee geoefend ja. En volgend jaar ga ik er mee ja. in competitie spelen. Ja, maar nu nog niet. Nee, oké. Okay. Ik moet eerst even winnen. Aan, even winnen. Het is, ja. ja, is wat zwaarder en zo. Aan elkaar winnen. Ja, het is wat zwaarder maar het is een mooie keu. En het was gewoon een fantastische avond. Het ja. begin van de avond was het heel rustig. We dachten jeetje, maar om een uur of negen was het bommetje, bommetje vol. Ja. heel gezellig. Spectaculair billard was het. Goed. Dat brengt ons naar het, het laatste punt. Uh, wat de na-competities. Ja, op het punt beginnen. Na-competitie. Eén team in Zandvoort zit daarin. Dat is uh, toevallig ons team. OC2, dat vorig jaar kampioen was. We oh, ja, die zijn kleine nog... beker was dat. Die he? kleine beker. <laughs> ja. Ik heb er nog bij mijn rug van. <laughs> en uh, ja, we zitten weer in die uh, nakompetitie. En in uh,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 nou, een goed, goed resultaat gespeeld. Gewoon dus. okay. Is er al de, de data bekend wanneer de kwartfinale gespeeld gaan worden? Die is nog niet helemaal. Ja, het is uh, begin april. Oké. Okay. Dus uh, Houd je ons even hou ik even op de hoogte. En, uh, het komt ook in het krantje te staan. Ja. En, uh, ja, wordt weer spannend. Dus uh, we gaan voor die tweede keer natuurlijk. He. Dat ja, zou ja, geweldig ja. wezen. Nou, ik zou het niet drie keer doen, maar dan moet je hem houden. Ja, dus, dat loggen dingen hoef niet nee. Het is <laughs> dus volgend jaar. Ja. Volgend jaar maar niet. Mocht je, je hopelijk winnen dit jaar. Volgend jaar even ja, niet. Ja, we doen ons best natuurlijk. En, uh, ja. Waarschijnlijk. Er is eigenlijk zelfs een vierde team erbij bij OMC in de nieuwe competitie, zoveel animo is er dus. Wat ja, uh, dat betreft het, leeft het biljart in Zandvoort heel er erg. Er zijn he? zelfs uh, transfers te melden, er komen zelfs mensen uit halen bij ons, uh, vraak of ze alsjeblieft bij Oomstee mogen spelen, Zo. die in de competitie in Haarlem spelen, Goede biljartjes. Dus uh, eentje heeft zich al, uh, ja, die gaat zeker bij ons spelen. En er is er nog één. En er zit zelfs een mogelijkheid in dat het café de eerste aanleg, dat team. Dat ja. speelden vroeger bij de eerste aanleg. En dat, uh, die hebben het biljart eruit gedaan. En die speelt nu in het Hof van Heemstede. Maar ik heb gehoord in de wandelgangen dat die hun thuiswedstrijd uh, in Oomstede willen gaan spelen. Oké. Okay. Dus, uh, maar dan Wa is het... Waak ervoor dat je niet zelf dan ondergaat aan het succes wat je nee. aan het opbouwen bent. Natuurlijk Tuurlijk, niet, tuurlijk nee. niet. Het gaat hartstikke goed en uh, ja... Het gaat lekker en we hebben biljarten goed. Ja. Dus, uh... oké. Okay. Goed, wij zijn bijgepraat wat dat okay. betreft. Hartstikke bedankt voor je ja. komst naar de studio. Succes nog. En uh, we houden contact. Oké. Okay. Zandvoortse radio met Total in Nou, het is uh, half vier geweest. Dus even kijken wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen. op en zo Nou, ik zou zeggen, pak u maar vast pen en papier. Want er zit... het is een hele waslijst. lijst. Ja, het is een hele oh. lange lijst. En er zit vast wel. Er zit voor ieder wat wils tussen. Laten we beginnen met uh, uh, vanavond. Uh, even kijken. Ja, de Apres Key Party op het strand van Beach Club Take 5. En dat begint om 8 uur. En uh, om 8 uur nemen ze daar uh, afscheid van het winterseizoen met een heuse Apres ski Party.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 en dan, ja, de 25e, het grote evenement, de zandvoort Run, Een hardloop-evenement op het circuitpark Zandvoort. Ja, mensen die zich uh, nog willen inschrijven, kan nog tot uh, morgen 23 uur 59. Dus dan weet je dat. Oké, okay, nou, bedankt voor kijken. Deze... Uh, www.rwcircuitrun.nl Daar oh, moet je eh. zijn. Nou, ik ben er door. Je bent er al door. Ja, en uh, vanavond natuurlijk uh, Simon en Garfunkel. He, helemaal, live van helemaal live in het wapen van Zandvoort. Helemaal live in het wapen van Zandvoort. En zo gaat het dan klikken. Just the Robinson's affair Most of all, you've got to hide it from the kids coo coo Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please, Mrs. Robinson There have holes, place more holes,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 van Daniel Arends. Die ging over de hele verdediging heen. En Timo uh, die de Reus die was er als een keer bij. En die gaf een schitterendel op. En Zandvoort staat daardoor met 5-0 voor. Uh, Ongekende wel, natuurlijk. En de beste is, is, is dus nog lang niet afgelopen. Zandvoort gaat weer over de, vier, over de linkervleugel. Dus Billy Tyson. Die gaat helemaal met de 16 meter. Hij uh, ja, gaat hem boven, hij geeft hem niet helemaal goed voor. Hij gaat wel over de achterlijn. Dus Zandvoort mag een corner nemen. Voor Zandvoort gezien de linkerkant van het veld. En uh, dus uh, gaat. Uh, een uh, uh, uh, Nijtsjopberg is daarmee bemoeien. En Zandvoort die, uh, dat, uh, is echt weer uit de, die startbokken gegaan als een speer, zoals ze dat zeggen. En dat, uh, dat is een goede zaak, natuurlijk. Beetje dan vorige week, toen er echt uh, helemaal niets vandaan kwam. En die is dan die uh, door. Dan komt die Nijtsjopberg. goede uh, indraaien, maar de keeper van uh, Overbos was dat heel al zijn doorbal. Werd goed uh, afgeschreven door zijn verdedigers. En die kon de bal vrij makkelijk uh, pakken. En een beetje hij hem in de spel. Uh, oh, dat is ongelooflijk die man. Dat heeft hij al een paar keer gedaan. Uh, Somsvoort heeft de bal in ieder geval. Uh, het is in een 6 aan de linkerkant. Uh, Dit speelt uh, Peter Kauper. Nee, uh, Max Aardrijk moet ik zeggen. Aardrijk, die, die maakt allerlei bewegingen. Dat doet hij altijd. Dat doet hij goed. En die geeft de bal voor. En dan kan hij met een reuze slechtje bij komen. Die gaat nog niet over de achterlijn. Dus hij is die heel krap. En hij houdt hem binnen. En nu wordt hij tegen tegengehouden. Dus de verdedigeren gehaald, toch die bal. Over de achterlijn. En moet de keeper van Alphen uh, uh, die. Ehm, uh, niet over de weg. Petri Koper koopt naar. Nee, de kant legt geen zand voor de bijkool. Is dus Overbos. Overbos probeert daar via de zandens de linkerkant door te breken. Dat is daar heel simpel daar. Uh, even kijken. Uh, Patrick Koper die, die bal kan oppakken. En snel door de vissen. Vissen. Heel snel, snel. Uh, goede bal, goede baan, doet de paas uh, oh, daar kan net beetje uh, uh, wat gaat er gebeuren? Een vrije schop voor Zandvoort? Nee, niet voor Zandvoort. Nou, dan begrijp ik het helemaal niet van. Maar ik weet wel dat hier een, een bestuur is voor een verdediger van uh, Overbos. En de zit er gebaard naar de, de, de kant op die de, de, direct de hulp nodig heeft. Maar ja, hij zit nu alweer op zijn, uh, zijn hulp, dus het zal best wel meevallen. En uh, in ieder geval krijgt Overbos een vrije schop ter uh, hoogte van de eigen 16 meter lijn. Dus het, het zal allemaal wel meevallen. Uh, wonderwater, dat. Het is sowieso aanwezig, dat leeft dus langs mijn hand. Uh, dat, uh, ja, ik, ik zag er helemaal niks in. Maar goed, eerst schrijft ze er blijkbaar wel. Uh, uh, Overbos mag het gaan opgenomen. Maar nu neemt, uh, die, die, die neemt die keeper de bal een beetje of tien uh, verder dan dat de overtreding plaatsvond. En mag hem nu weer in het spel gaan brengen. Gaat hij komen? Uh, vrij ver, uh, Bas Lemmens. Lennons. Nee, slimme we is weer tegengehouden. Goed, Sandford mag een vrije schot nemen. We hebben gespeeld. Uh, 54 minuten. Sandford Light met 5-0. Ja, opnieuw was doet het Zandvoort? Het lijkt wel een doelpunt te zijn hier. Het was een, een corner voor Zandvoort. Het genomen door Timo de Reus. Uh, Mooisbol kon er niet bij komen. Wie er wel bij kon komen, dat was druk te kopen. Zandvoort staat dus. er 6 voor. Van te tezamen met de Miami Sound Machine en de rhythm is gonna get you. En ga je nog zo lekkere 12 -opzet op opzetten ook, Albert Jan. Ja, dit was even een speciaaltje Selfie. tussendoor. Helemaal goed. Nou, met voetbal gaat het ook lekker. Ja, Heb je is... dan niet meer gebeld? Nee, nee, het valt me een beetje tegen, hoor. 6-0 staat het op dit moment. De wedstrijd SV Zandvoort tegen Overbos. Niet te geloven wat de score van SV Zandvoorts. Goed, we waren het er net even over de circuitrun, maar uh, bij de verkiezing van het leukste hardloopevenement van Nederland staat de Runners World Sand voor het in de finale. Iedereen kan via www.hardloopevenementvanhetjaar.nl, www.hardloopevenementvanhetjaar, een stem uitbrengen op onze circuitrun. De Zandvoortse circuiteren kreeg in de voorronde een gemiddeld cijfer van 8,8 voor sfeer. Er kan tot en met 22 april gestemd worden. Voor iedere stem wordt 5 eurocent uitgekeerd aan een goed doel, naar keuze. Uh, of het Rode Kruis, Kika of de Hartstichting. Dus die wordt het, het: het Hartloop-Evenement van Nederland. Ja, de Marathon van Rotterdam is er niet. Vergeet bij. niet te stemmen. Nee, zo is het op uh, www.hartloopwedstrijd ja Heel goed. <laughs> Kijk, een hele bom vol trouwens. Helemaal goed. Hartloopwedstrijd van ja. En laat je stem niet vergaan Belever het ritme van Zandvoort Ook op tv ZFM, tekst tv Op kanaal 45 En kijk je digitaal Moet je op kanaal 40 zijn Batimora en de Tassam Boy. Zo vlak voor vier en nog even naar Jan voor uh, het vervolg van de wedstrijd. De succesvolle wedstrijd voor FC Zandvoort. Yep. Ja, inderdaad. Zandvoort weer in de avond. We hebben het net even gemist hier. Maar het is, het is zo sterk dat ik denk Boy de Fit het heel erg koud moet gaan krijgen. Want die heeft zo goed als niets ja. te doen. Hij alleen maar oefeningen om, om, om zijn spier los te kunnen houden. Uh, en dat, ja, dit is, is dus veelal sterker dan tegenstander Overbos. Uh, Zandvoort dat uh, nu ook al twee keer gewisseld heeft. Dus zal straks ook nog slaan wissel gebruiken, denk ik. Dan moet hier gewoon de grote cijfers Dus is nu al 6-0, gaat binnen. En daar zit, uh, ja, weer een wissel. Nee, een, een blessure. Kastervies zit op de grond. Uh, zomaar ineens. Het zou best maar uh, zou dus, uh, iets van een kramp kunnen zijn. En uh, de, de verzorger, uh, Rondekamp, man, die buigt zich over mij En ik denk dat het zomaar afgelopen kan zijn voor deze wedstrijd voor Kastervies. En dan komt Lotski Rikkers die gaat erin komen. De trekt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 Rotschirikers, dat gaat nu gebeuren uh, Zandvoort staat met de uh, op voor En uh, ik maak me sterk dat, uh, dat het nog wel meer gaat worden Dankjewel Jan Fresen Straks komen we weer bij je terug uiteraard In de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag Is weer wat mooie muziek Zo vlak voor vier uur Een plaatje wat we niet zo vaak draaien op de radio Vandaag vandaag wel, hier is we zoeken Oh ja, een vrouw zoals jij Jij zegt tegen mij